Het diamantenhalssnoer. Een hoorspel naar een verhaal van Guidemot Passant in de bewerking van Frans Keusters. Ik zit aan tafel. Ah, liefje. Ah, lekkere bonensoep. Heerlijk. Dat zal me smaken. En wat ben je toch weer mooi vanavond? Vind je? Goddelijk. Je bent de mooiste vrouw van Parijs. Mm, soep is voortreffelijk. En waarom eet jij niet? Ik heb geen trek. Is er iets, liefje? Maak je je ergens zorgen over? Eet jij nou maar. Maar je huilt. <klaars> liefje, wat is er? Eet maar van je lekkere stinkende bonensoep. Is er wat met die soep? Smaakt het je niet? Ik kan mij die soep schelen. Maar liefje... Liefje, liefje, liefje. Ik word ziek van je liefje en je bonensoep. Maar, maar we en daar toch, Mathilde. Nou, kalm maar. Kom. Hm? Zo, ja. in Spanje. Goed zo. Vertel nu eens rustig wat er aan de hand is. Je voelt je ongelukkig. Maar waarom toch? Wat heb ik voor een leven? Wat is er mis met je leven? Alles. Alles. Je hebt toch alles wat je hartje begeert. Oh ja, heb ik mooie japonnen? Heb ik kostbare sieraden. Ach, ja, maar schat, daar hebben we het geld toch niet voor. Dat is het hem juist. We zijn arm. En zo slecht hebben we toch ook weer niet. Ik heb toch een redelijk salaris. We hebben een dienstbode. Eén dienstbode? Ben ik een vrouw om maar één dienstbode te hebben? Jij zegt dat ik mooi ben. Dat is zo. Misschien wel de mooiste vrouw van Parijs. Hoor ik dan hier thuis, in deze woning, met deze kale stoelen... met deze grauwe muren, aan deze tafel... met een tafellake dat in drie dagen niet verschoond is? Het ziet er hier toch keurig uit. Voor jou is het natuurlijk goed genoeg. Voor een eenvoudige klerk van het departement van onderwijs. Maar wat wil je dan? Wat ik wil, heb je dat nog steeds niet begrepen? Ik wil leven. Ik wil in antichambres vertoeven, met dienaren in livrei omheen. Ik wil uitgenodigd worden in voorname salons, waarvan de muren behangen zijn met oude zijden en waar sierlijke meubels staan. Ik, ik wil een eigen intiem boudoir hebben, waar ik voor aanstaande vrienden en vriendinnen kan ontvangen. Graven, graviden, schilders, schrijvers. Ik wil geen bonensoep meer eten, maar fazant en ree en forel. Ik wil zelf diners kunnen geven en naar diners gaan. Dinees met veel uitgelezen gangen, met schitterend damast en blinkend tafelzilver. Met, met wandtapijten aan de muren, vol historische taferelen en exotische vogels. En ik wil naar bals gaan en recepties in verblindende japonnen zodat ik door ministers en graven den dans gevraagd word. Zo wil ik leven. Daarvoor ben ik geboren. Ik voel het. Voor al die dingen. En niet voor dit sobere, armoedige leven. Waarom ben ik toch niet rijk geboren? Waarom had ik geen bruidschap? Stil maar, Waarom? kom. Ik hou <laughs> toch van je. Hè? Laten we gaan slapen. Morgen zie je alles veel rooskleuriger. Waarom kon ik niet met een voorname heer trouwen? Waarom met jou? Nou, rustig nou maar. Je bent moe. Ik zal nooit, nooit gelukkig zijn. Liefje, liefje, ik ben het. Kijk eens wat ik voor je heb. Een brief? Van het ministerie van Onderwijs? Een verrassing. Maak nou maar open. De minister van Onderwijs en mevrouw Ramponneau... ...hebben de eer de heer en mevrouw Loisel uit te nodigen... ...voor een receptie op 18 januari des avonds ...in het gebouw van het ministerie. Wat zeg je daarvan? Wat moet ik daar nu mee? Ik dacht dat je er blij mee zou zijn. Dit is toch wat je wilt? Het is een groot, chic bal. De hele officiële wereld zal er zijn. Ik heb nog zo'n moeite moeten doen om die uitnodiging te krijgen. Iedereen wil erheen. En het is heel select... Er wordt bijna geen personeel uitgenodigd. De hele uitgaande wereld zal er zijn. Wat heb ik daaraan? Nou, vorige week zei je nog dat je niks liever... Ik heb niet eens een fatsoenlijke japon voor zo'n gelegenheid. En dat leuke japonnetje dan? Welk japonnetje? Ja, dat je aantrekt als we naar de schouwburg gaan. Het staat je zo lief. <lacht> Waarom huil je? <lacht> Niets, laat maar. Liefje. Ik kan die uitnodiging niet aannemen. Geef hem maar aan een van je collega's... die wel een passende Japon voor zijn vrouw kan betalen voor zo'n gelegenheid. Ik heb nog zoveel moeite gedaan om die uitnodiging te krijgen. Ik kan er niets mee beginnen. Geef hem maar aan iemand anders. Hoeveel denk je nodig te hebben voor zo'n Japon? 400 francs. 400 francs? Dat is zoveel als ik gespaard heb voor een jachtgeweer. Nou goed, je krijgt het geld. Koop er maar een mooie Japon voor maar wel een die je nog eens vaker kunt dragen. De japon is prachtig. Ja? Vind je niet dan? Jawel. Je bent niet erg enthousiast. Ik denk dat ik maar niet naar die receptie ga. Maar Mathilde, we hebben die japon gekocht. 400 francs. Wat heb ik aan die japon als ik er niet eens een behoorlijk sieraad bij heb? We hebben toch geen geld om nog iets te kopen? Weet je wat? Doe een corsage van verse bloemen op. Dat staat heel chic in dit seizoen. Bovendien kost het maar tien francs. <lacht> liefje. Ik haat je, ik haat je. Maar schatje toch, wat, wat heb ik verkeerd gedaan? Alles, alles. Je wilt me zelfs vernederen op de meest onmenselijke manier. Ik wil je helemaal niet vernederen, hoe kom je daarbij? Je wilt me naar die receptie sturen als de eerste de beste derne... met van die walgelijke bloemen. Weet je dan nou niet dat er niet zo vernederend voor een deftige vrouw is... als er goedkoop uit te zien dus een chique dames? Ja, zo had ik het niet bedoeld, Engel, vergeef me. Weet je wat je kan doen? Breng een bezoek aan mevrouw Forestier. He? Je schoolvriendin. Zij is rijk. Zij heeft sieraden. Vraag haar of je er een voor een avond mag lenen. Ze zal het je zeker toestaan. Dat kan ik doen. Ik ga morgen naar haar toe. Zie je nou wel. Zij heeft vast schitterende juwelen. En daarom zou ik je willen vragen of ik een broche of een halsnoer van je zou kunnen lenen. Natuurlijk, lieverd. Zoek maar uit wat je mooi vindt. Wat ben ik blij dat je nog een keer langskomt. Ze zijn prachtig. Hier, wat vind je van deze broche? Mooi, heel mooi. Maar hij past niet bij mijn japon. Uh, wacht, wacht. Hier heb ik nog iets. Kijk maar eens even, dit etui. Oh. Wel? bevalt je dit al snoer? Diamant, betoverend. Zo, zou ik dit mogen lenen? Natuurlijk. Oh, je weet niet hoe gelukkig je me maakt. Bedankt, duizendmaal bedankt. Overmorgen breng ik je terug. Ik zal er heel, heel voorzichtig mee zijn. Moet je nu al weg. Ik heb nu echt geen tijd. Ik heb nog zoveel te doen voor vanavond. Maar overmorgen blijf ik langer. Dat beloof ik. Nogmaals bedankt. Wat dat je aan het doen? Oh, meneer Rosé. Ik was een beetje ingedommeld, ja. Het is ook al zo laat. Zeg dat wel wat hel. Zeg dat wel drie uur. Maar uh, je vrouwtje amuseert zich wel nou best. Ja. Ze staat geen dans over. De heren laten haar over. Dan is ook geen ogenblik met rust. Hm. Onder ons gezegd, zij ze is de prinses van deze avond. Dank u. Heb je gezien dat de minister al vier keer met haar gedanst heeft? Hm. En dat is niet zijn gewoonte. En de jonge graaf? Oeh, la, la. Alle mannen liggen aan haar voeten. Waar heb je zo'n parel van taan gehaald, hij? Kijk, onze ouders zieken... zie je haar dansen, Wat een elegant. Grazie. En dat hij glimlach. Een oude gek als ik zou er nog versmelten. <laughs> enfin, ik moet me weer bij de andere gasten voegen. Tot morgen, Louise. Tot morgen, meneer Roese. Stip tien uur ben ik op kantoor. Goed zo, Louise. Oh, heerlijk. Heerlijk! De jonge graaf danst fantastisch. Zijn stem is zo zacht als champagne. Liefje, we moeten naar huis. Nu al? Ik moet morgen om tien uur weer op kantoor zijn. Ik zal een rijtuig halen. Ik wil nog helemaal niet weg. Het feest begint net. Blijf nou nog even. Het ah. doet goed om weer in je eigen vertrouwde omgeving te zijn. Weg van het feestgewoel. Nee! Nee! Liefje. Nee. Wat is er? Wat? Dat kan toch niet? Het is weg! Maar dat kan toch niet? Toen we weggingen van het bal, had ik het nog. En in de vestibule heb ik, heb ik het nog even aangeraakt. Dan moet je het op straat verloren hebben. Of in het rijtuig. Weet je het nummer van het rijtuig nog? Daar heb ik niet op gelet. Jij? Uh, nou ja, ik ook niet. Wat moeten we nu doen? Wat moeten we ik nou? Ik ga terug. De hele weg afzoeken. Blijf jij hier. Wat nu? Wat moet ik tegen Jaan zeggen? Ik had er nog zo beloofd dat ik er heel, heel voorzichtig op zou zijn. En? En? Ik ben overal geweest. De politie, de koetsverhuurderijen, de kranten. De hele dag heb ik rondgelopen. Niemand, niemand weet iets van het halssnoer. Nee, wat, wat moeten we nu doen? Ik kan toch niet zonder het halssnoer naar Jaan gaan... en zeggen dat ik het verloren heb? Ze zal denken dat ik het gestolen heb. Ik zal nooit meer ergens toe kunnen gaan. Niemand zal me nog vertrouwen. ja. Nou, we hebben geen andere keuze. We zullen een ander moeten kopen. Maar dat kunnen we toch nooit betalen? Nee, maar, maar er is altijd nog de erfenis van vader... die we opzij gezet hebben voor onze oude dag. Dan hebben we nog niet genoeg. Ja, de rest zullen we moeten lenen. Er is geen andere uitweg. Nu worden we helemaal arm. Nooit zal ik nog naar een bal kunnen gaan. Nooit zal ik nog met de jonge graaf kunnen dansen. Nooit zal ik nog... En? Wat zei mevrouw Forestier? Oh. Ze leek een beetje kwaad, omdat ik het zo laat teruggebracht heb. Ik ben maar even bij haar geweest. Ik durfde niet langer te blijven. Heeft ze het halssnoer gezien? Nee, ze heeft het etui niet geopend. Hé, hey, eet je niet? Ik heb geen trek. Maar het is bonensoep, daar hou je toch van? Ik heb avondwerk gevonden als boekhouder. Oh. Maar dan komen we er nog niet. We zullen nog andere maatregelen moeten nemen. Welke? Ten eerste zullen we de dienstboden moeten ontslaan. Huh? Ten tweede zullen we dit huis moeten opgeven en ergens een zolderkamertje gaan huren. Maar dat kunnen we toch niet doen? Ten derde, jij moet ook gaan werken. Ik? Ja. Je kan aan de slag bij de koopman waar ik de boekhouding voor doe. Als poetsvrouw. Elke dag van 7 tot 12. Als poetsvrouw? We hebben geen andere keuze, Mathilde. Dat diamante halssnoer heeft 36.000 frank gekost. Ik heb overal moeten lenen. Zelfs bij woekeraars. Kijk eens naar het pak schuldbekentenissen wat ik hier heb. Als er niet één op tijd wordt betaald, dan vliegen we de gevangenis in. Maar ik, ik heb nog nooit gepoetst. Dan zul je het moeten leren. Ik zal, na mijn dagtaak op het ministerie, ook nog elke dag tot middernacht moeten werken. En je zult moeten sparen. Elke sou op zeiler. Geen kleren meer, kopen bij de goedkoopste kruidenier ja. en dan nog de goedkoopste spullen. Zo min mogelijk vlees. Dat zal ik nooit kunnen. Het moet, Mathilde. Hoe lang moeten we zo leven? Tien jaar. Tien jaar? Mijn hele jonge leven, dat hou ik nooit vol. Je zult wel moeten, net als ik. Tien jaar. Kom je niet in bed? Ik ben nog even bezig. Het is middernacht. Kom nou slapen. Ik heb het koud. Nog even deze tabel invullen. Je haar valt uit. En je hebt rimpels op je voorhoofd. Je loopt ook altijd voorovergebogen, net als een oude man. Ja, nog iets? Je vel is bleek en grauw geworden. Heb je jezelf al eens in de spiegel bekeken? Van dat mooie vrouwtje van vijf jaar geleden op dat bal is ook niet veel meer over. Waarom zeg je dat? Ik ben er niet over begonnen. Je zit maar voortdurend te zaliken dat ik oud en lelijk geworden ben. Maar zelf ben je net zo oud en lelijk als ik. Je handen zitten volklogen. Je haar hangt in plukken langs je gezicht. Je hebt ilt op je knieën. Je bent mager. Je heupen zijn uitgezakt. Hadden we dat diamanten maar nooit verloren? We? Ik heb het hals niet verloren. Geef mij maar de schuld. Je houdt niet meer van mij. Ik wil die tabel verder afmaken. Zie je wel. Je houdt niet meer van mij. Mathilde, alsjeblieft. Dit moet morgen vroeg af. Ik lig hier te bibber in het stinkende bed. En jij komt niet eens bij me liggen. Bovendien maak je me uit voor alles wat oud vies en lelijk is. Je houdt niet meer van me. Je hebt nooit van me gehouden. Ik kom al. Rustig nou maar. Ik werk toch ook van de vroege morgen tot de late avond. Ik zal die tabel morgenochtend wel afmaken. Ben ik, ben ik echt zo lelijk geworden? We zijn ook vijf jaar ouder geworden. Ik ben dus lelijk? Voor mij ben je nog altijd even mooi. Ha. Weet je, wat ik me soms afvraag... wat zou er gebeurd zijn als we dat hals nog niet verloren hadden? Hmm. Misschien hadden ze ons dan nog een keer uitgenodigd. En nog een keer. Weet je nog, die jonge graaf... We gaan nu maar slapen. Oh, ik kan er soms uren van dromen. En morgen is het vroegdag. Nee... Moeten we dit nog vijf jaar volhouden? Ga slapen. Oh, dan ben ik helemaal verlept. Die jonge graaf had een prachtige snor, vond je die? Mm. En zijn ogen. Zo blauw als de Middellandse Zee. En zijn stem. Zo zoet als verse honing. En slaap je... Nog vijf jaar... Mm. heb ik dit uitje aan te danken. Santé. We hebben iets te vieren. Iets te vieren? De tien jaar zijn voorbij. Voorbij? Ik heb net de laatste schuld afbetaald. Echt waar? Ik dacht, ik had het aftellen al lang opgegeven. We kunnen eindelijk opnieuw beginnen. Opnieuw beginnen. Het eerste wat we doen is een nieuw huis zoeken. Weg van die zolderkamer. En nieuwe kleren. Eindelijk oh, dat er dan de... ook nou niet te hard van stapel. Hé, hey. kijk. Wat? Daar. Oh. Is dat die Jeanne Forestier? Ja, nou, blijf nou toch zitten. Nee, nee, ik ga naar dat toe. Liefje, in deze kleren kan je, je, je toch niet... Moet het weten. Mathilde, blijf hier, Mathilde. Ach, Mathilde. Goedemorgen, Jeanne. Pardon? Ik ken u niet. Ik heb al een poetsvrouw. Herken je me niet? Heeft u vroeger bij mij gewerkt misschien? Nee. Excuseert u me, ik heb geen tijd. Herken je me echt niet? Ik moet verder. Als u werk zoekt, dan kan ik u niet helpen. Ik heb op het ogenblik geen personeel nodig. Wilt u mij alsjeblieft doorlaten? Ik ben er niet op gesteld dat werkvrouwen mij op straat aanspreken. Maar Jean, ik ben het. Mathilde Loisel. Jij? Mathilde? Ja. Maar kind, wat is er met je gebeurd? Je bent zo veranderd. Die kleren, je bent zo maagd. Dat is een lang verhaal. Ik heb het moeilijk gehad sinds we elkaar de laatste keer gezien hebben. Weet je nog? Toen ik dat diamanten halssnoer terugbracht. Een halssnoer? <laughs> Diamant? Ja, weet je dat niet meer? Dat ik van je leende om naar die receptie van de minister van Onderwijs te gaan. Ach ja, nou herinner ik het me weer. Ik, ik heb het op die bewuste nacht verloren. Het kan toch niet? Je hebt het me teruggebracht. Dat was een ander halssnoer. Dat precies leek op dat wat ik van jou geleend had. Ik had het jouwe verloren. Tien jaar hebben we moeten werken om het af te betalen. Het is niet makkelijk geweest. Ik begrijp het niet. Maar alles is nu voorbij. Vandaag hebben we onze laatste schuld terugbetaald. Maar je gaat toch niet beweren dat jij me echt een diamanten halssnoer hebt teruggegeven? Tuurlijk. Heb je dat niet gemerkt? Maar Mathilde. Diamant zeg je? Ja, maar... Maar dat halssnoer, dat was niet echt. Ja. Het was een namaakding. Het was niet oh. meer dan 500 vrouw waard. Nee. Mathilde. Mathilde. Arm dicht. Ze is flauw gevallen. U hebt geluisterd naar het diamantenhalssnoer hoorspel naar een verhaal van Guy de Maupassant in de bewerking van Frans Keusters. De rolverdeling was als volgt. Mevrouw Loisel, Jacqueline Blom. De heer Loisel, Hugo Halen. Mevrouw Forestier, Guusje Westerman. En de heer Rousset, Paul van der Lek. Technische realisatie, Teun Lammes en Henk van der Steeg. Regie, Hero Muller.